de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Je moet in je, in je carrièrepad altijd zorgen dat je het stokje ver genoeg prikt, waar ambitie uitspreekt. Maar het moet ook haalbaar zijn. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en waag een gokje. Altijdprijs.info